Ook past dat wel in 15 seconden. Funknight. Are you? Are you? Are you? Met die heerlijke pees, Daar beginnen we mee. Langs de Wem is het. Net als 7 uur langs de Wem. Funknight. Nigel Peldersnap. Bedankt. America oh, back, Version daarvan en we zijn er bijna non-stop tot 7 uur met non-stop Funk Disco en Soul. En wat denk je van deze uit de playlist? Liever is dit Temptation. Oh <laughs> Woesfuling woe. Langs we hebben funk nights? Dadelijk hoor je nog Eddie Towns, Indie, Centerfold, Walkers, Barry White, Sun, Sherelle, Book of Tea en Slave in het eerste uur. En daarna nou hoor je nog een uur van dit hem en van dat hem. Funk dus. Souvenir nu van Clear 1982. Taste the music. Dat allemaal om 16 over 5 precies. Eddie Towns met candy. Eddie Towns of kortweg gewoon ET. Waar zou die dat nou van hebben? <laughs> Langs hadden we een Funk Night, weer een souvenir. Right, dat hadden we Clear en dit is Indie. Komt in 1984. Hier is de rapper. speciaal deze plaats, 1986. Nederlandse funk, Centerfold en Dictator was het. Even in de andere talen ook, want het is heel belangrijk. Het was een Dutch funk group called Centervold van 1986. Cité, een groep Nederlandse Centervold 85, sur Le feukie. <laughs> Zo, dat kan ik allemaal hè. Als het maar voor me opgeschreven is. Drie en halve over half zes. En dit komt uit de United Kingdom. Dezelfde producer als die van Central Line. Deze heerlijke plaat van The Walkers. Whatever happened to the party group. Whatever happened to the party groove. Let's get it on, let's get it on Whatever happened to the party group Let's get it on Chicken and a bulldog, oh, yeah. let's dance. ...de Sterke banden dus met Central Line. En zo klinkt het ook een beetje. Volgende week gaan we daar weer iets van draaien. En nu deze man. Donkerbruine stem. <laughs> Very right, show you right. De jaren 80, Sun was up and Fallout on the dance floor. Souvenir nu van Sherelle. Artificial Heart, je hoort hier van de maxi-versie, komt uit 1985. ...van Boeker T. Zonder die MG's dan... ...Don't Stop Your Love... ...1981. Nou, we gaan er even uit. Dadelijk de reclameboodschappen... ...gevolgd door het nieuws. Daarna weer een beetje reclame... ...en we zijn er weer terug zo rond 2 uh, over 6 hier. Op langs uit de FM natuurlijk. Matrabike heeft meer dan 100 verschillende e-bikes... ...uit voorraad leverbaar...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 De Duitse Sociaaldemocraten hebben een nieuw duo gekozen om de partij te leiden nu Olaf Scholz de nieuwe bondskanselier wordt als opvolger van Angela Merkel. De SPD gaat geleid worden door Lars Klingbeil en Saskia Esken. Zij was de afgelopen twee jaar al vicevoorzitter van de partij en vertegenwoordigt de linkerkant. Klingbeil is een vertrouweling van Scholz en staat in het midden. Het duo werd gekozen bij een digitaal congres van de Sociaaldemocraten. De storing bij de GGD die urenlang duurde is voorbij. Het is weer mogelijk om online een afspraak te maken voor een coronatest of vaccinatie. Sinds 11 uur vanochtend was de GGD online niet bereikbaar. Mensen konden wel bellen voor een afspraak, maar die telefoonlijn was vaak overbezet. Koepelorganisatie GGD-GOR zegt dat de problemen nu opgelost zijn. Het Outbreak Management Team adviseert om de huidige coronaregels te verlengen. Ze hoeven niet strenger, maar er zit ook geen versoepeling in... ondanks de ingezette daling van de cijfers, dat meldt RTL Nieuws. Het OMT is bezorgd over de omicron coronavariant Die is besmettelijker, maar het is onzeker of dat ook leidt tot meer ziekenhuisopnames. Morgen bespreekt het kabinet het OMT-advies op het Katshuis. Het aantal coronapatiënten in onze ziekenhuizen is ook vandaag licht gedaald... met 40 naar 2743... Op de intensive care worden nu 643 covid-gevallen verpleegd, één minder dan gisteren. De besmettingen zijn wel iets gestegen, vandaag ruim 17.800, gisteren waren dat er 300 minder. Maar ook het aantal positieve testen van dit etmaal blijft ver onder het weekgemiddelde. En dan nog het weer, steeds meer bewolking met later vanuit het westen regen. Het wordt nog zachter, in de ochtend 5 tot 10 graden.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 I oh hurt oh Bekend van Zapp, de Breaksong was dat, zoals eerste plaat van uur 2 van Langs Langshadef en Funk Night, aflevering 199. En dit is een souvenir. War is it, you've got the power The are your bonds, wouldn't need Dayton, Connie, Snap, The Snap, O'Brien, One Way, Jimmy G and Hats, Goody Goody, The Jammers and Unto um, Me. Het is bijna 8 over 6 hier. Hier bij de Funky 16 over 6 precies. Dit is het MM Funknight tot 7 uur. En na 7 uur hoor je Peter Sterrenburg met Peters Platenparade. Dit is Woody nee, out of control. Van my baby, my baby. EN yeah. nobody. nobody else. Souvenir 1985 was dat. Langs hadden we een funk night Van voor half zeven dit is Van Van Connie Funky Little Beat. baby. Van baby. Van baby. Van baby. TV We hebben een funk night of 7 uur en na 7 uur hoor je Peter Sterrenburg. Longstreet FM, duska, Disneyver, till 7 o'clock. Afrika, Disneyver, Peter Sterrenburg. Zo, so, nu heb je het in alle talen gehoord. En <laughs> dit is Mr. O'Brien. Driving for street over all sevens you all very special lady in every way ever in Your mind, oh my, driving force. You're my inspiration, you keep me going the day. Oh, driving force, it's a perfect combination. With a woman like you, I don't need nobody else. Yeah. I think about you, baby, every day. The reason that I'm living for. I know that behind me, all the way, now tell me who could ask for more, when people all around me seem to be so cold, and the world is making me insane, just yes, that the but sex it's there for me to hold, it's like fire running through. day Je fatsoenlijk afkondigen. Jimmy G en de Tech Heads waren dat. En Clockwork. Uit de playlist. Nu bij langs staat er Funk Funknight. Goody Goody. Hier is Make Me Hot. Heat of night, my Deep of me. Hoeveel 1982 was dat? was dat. Share your l o -E love. Bij Langstraat FM Funknight was een playlistplaat. En we gaan er ook uit met een playlistplaat. Wat denk je van deze? Van Um to me. Ready for love. Wij zijn er volgende week weer. Dan nou met aflevering 200 hier bij Langstraat FM. Langstraat FM Funknight. Dadelijk kom je Peter Sterrenburg hier bij Peters Platenparade. Na het nieuws dus. Tot, ja, tot de volgende weer. naar een nieuwe huurauto of ruime verhuisbus, ga dan